Welkom bij Eindtijd en Profeetie. De vorige aflevering ging over Jeruzalem en daar gaat ook deze aflevering over. Jan van Barneveld is opnieuw mijn gast. Jan, we eindigden de vorige aflevering bij het hemelse Jeruzalem. Jij had daar een hele mooie theorie over, hoe dat eruit zou zien. Misschien moeten we dat nog even herhalen, hoe dat eruit zag. En je had een kaartje nodig om daar binnen te mogen komen. Ja, een kaartje nodig? Een toegangskaartje, toch? Ja, serieus ja, he? hemelse Jeruzalem, ja. en waar alleen mensen die zonder zonde zijn, rein zijn, uh, onbesmet zijn. En het kaartje wordt je geleverd door de Heer Jezus. Ja, want hoe kun je rein zonder zonde zijn? Elk mens uh, ja. heeft al een paar zondertjes per dag. Dus als je 80 wordt, maal 365, maal een paar zonden per dag, dan ja. ik kan niet zo goed rekenen. Dus ik, ik weet niet hoeveel dat nee, is, maar dat is een hele... Maar het stapel. is een, natuurlijk een ernstige zaak. Dat is een ja. hele ernstige zaak. Ja. Want alle mensen hebben gezondigd en die missen daardoor de heerlijkheid van God. Dat betekent ook de heerlijkheid van de hemel, het hemelse Jeruzalem. Ja. Die mis je daardoor. Ja. En daarom is Jezus gekomen om die zonde weg te nemen. Hiertoe is Jezus geopenbaard om de zonde van de wereld weg te nemen. En daar heeft hij het offer van zijn leven, van zijn bloed voor gebracht. En daarom staat er ook in de Bijbel, het bloed van hem reinigt ons van alle zonde. En je kunt niet schoner en niet reiner worden dan wanneer je door Jezus' bloed schoongemaakt bent, gewassen bent. En dat geeft je het kaartje naar het hemelse Jeruzalem. Ja. En dan zegt de duivel wel ja, smerige zondaar." en dan zeggen we, nee, het woord van God zegt, ik ben gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. En altijd moet de duivel wijken voor de waarachtigheid van de woorden van God. En daarom citeren we ook. In elke aflevering uit de Bijbel. Precies. En dan kan een rein mens een rein... De, de, hemels, de heilige stad binnengaan. Ja, binnen ja. Oké, okay. dus dat, dat was dat, he, dat kaartje wat je nodig hebt. Het toegang, ja, ja. toegangsbewijs om ja. het hemelse Jeruzalem binnen te mogen gaan. Ja. Uh, maar je had ook nog een, een, een, een beeld over hoe jij denkt van dat eruit ziet, dat hemelse Jeruzalem. Hoe zat dat ook weer? Jij zei, van, nou, het komt de denk dat het een enorm grote, de afmetingen staan zo'n beetje in de Bijbel, met vele kilometers lang, vele kilometers breed. En even hoog, even lang, even breed en even hoog. Het is dus een vierkante bodem, een vierkante basis, met uh, de hoogte die even, breed is als het, uh, even hoog is als het, de breedte en de lengte van het vierkant. En ik denk dat sommigen denken dat het een kubus is, maar het kan ook een piramide zijn. En als je dat gaat uitrekenen, ik heb het voor de aardigheid wel eens gedaan, kunnen daar miljarden, maar nog eens miljarden miljarden mensen in. Die allemaal een leefruimte hebben persoonlijk van vele kubieke meters. Ja, want het huis van mijn, mijn vader heeft vele... Ja, dat kan er ook op slaan. Vele, vele woningen. Vele woningen, ja. ja. ja, ja. En uh, zullen wij dan in het hemelse Jeruzalem wonen of wonen wij in het aardse Jeruzalem straks? Weet ik niet. Ik weet dat is dat e mysterie? Uh, waarschijnlijk wel, ja. Hoe het zal zijn weten we niet. We weten wel natuurlijk dat voor die tijd bij de opname van de gemeente... Hè, dat hebben we dus hier... Uh, neergezet, die opname van de gemeente wanneer dat zijn zal dat weet ik ook niet, hier of hier of aan het eind, of bij de wederkomst van de heer Jezus, mm -hmm. maar het opname van de gemeente, dan gaat dit sterfelijke lichaam dat we krijgen, wordt een onsterfelijk lichaam. Ja, dat lezen we in 1 Thessalonicense 5, hè? Dat lezen we in de Korinthebrief. In de Korintherbrief? Maar... In het, uh, ja, in de eerste Korinthebrief ja? hoofdstuk 15. Ja, maar 1 Thessalonicense 5 zegt toch iets, iets Die zegt over... iets over de opname van de gemeente. Oké. Okay, dat is 1 Thessalonicense 4, okay. gaat over de opname. Maar dan ja. wordt het sterfelijk, wordt onsterfelijk. En dit wat vergaat, want dat gaat bij de een sneller dan bij de ander, mm -hmm. dat doet onvergankelijkheid aan. En dan zullen we zo zijn... Eigenlijk als de heer Jezus in zijn nieuwe lichaam was toen hij ja. opgestaan was uit de doden. Okay. En dat is een, een enorm vooruitzicht. En dat staat ook in de Bijbel, dus het is vast. Het staat vast. Ja, dat staat gewoon vast. Dat is, uh, kan, de Bijbel, niemand, kan niemand aan tonen. De Bijbel is Gods woord. Amen. Maar voorlopig zitten we nog met het probleem Jeruzalem. Ja. Zit de wereld mee. Ja. En het is zeer opvallend hoe God betrokken is bij Jeruzalem. Jezus, hoe, hoe zien wij dat? De heer Jezus die noemt Jeruzalem de stad van de grote koning. Ja. Zo zegt Jezus van Jeruzalem. Maar in de praktijk van vandaag, hoe zien wij dat God betrokken is bij Jeruzalem? Um, dat zien we doordat Jeruzalem in 1967 weer in Joodse handen gekomen is. Ja. En dat, ja, zien dat, we. is al, dat is al uh, bijna 40 jaar geleden. Nou ja, dat is uh, een korte tijd, want ja. al die... Ja, die, die tijden nemen, dat neemt tijd allemaal ja. wat er gaat gebeuren. nee Maar ik bedoel, in de praktijk van vandaag, hè, als okay. we nu naar, naar, naar, naar Jeruzalem okay. kijken... hoe kan iemand dan zien dat God betrokken is bij Jeruzalem? Toen wij onlangs in Jeruzalem waren, waren we in het Tempelinstituut. Ja. En dat kun je ook op de website van die lui zien. Mm -hmm. En daar zijn ze bezig om alle attributen voor de tempel weer aan het maken. Ja. De tafel der toonbroden mm -hmm. hebben ze van goud al gemaakt... Is dat een, het het reuk over altaar, het brand altaar. Zou je niet kunnen zeggen van, dat is wistful thinking van de Joodse mensen die graag een nieuwe tempel willen Nee hebben? hoor, dat is prophetic thinking. Dat is geloofsdenken. Ah, ja, ja, ja dus dat dus is niet, Dat is dus niet een menselijk iets, maar dat is van God ingegeven. Tuurlijk. Dat, uh, Tuurlijk, ja. En dat is ongewoon mooi om dat ja. allemaal te zien. Al de attributen zijn er al, de priesterkleding is er al, de kleding van de hoge priester is er al. En de levieten die zijn al bezig om tempelzangen in te studeren. Dat zou voor mij een van de mooiste dingen van mijn leven zijn als daar die nieuwe tempel ingewijd wordt. Mm -hmm. En daar de levieten weer zingen, God is goed, zij zijn goede tierenheid is altijd alle eeuwigheid. Ik ga er een hoekje bij zitten huilen, echt waar. Hoor. Ik word daar zo emotioneel van. Nou, het gaat niet op de manier van de opwekkingsliederen die wij zingen? Of, uh... Nou ja, misschien mogen wij dan ook een koortje zingen. Dat is ook best mogelijk. En dan ja, ja. zingen we... Uh, Loof de Heer alle geen volken, prijsstem alle geen natie, want zijn goede tierenheid is machtig over ons... en zijn trouw is tot in verre geslachten ja. Maar wie is die ons? Ja. Dat is Israël. Want die Psalm 134 is een Israël-psalm. Ja. Dus als de goede tierenheid van God machtig over Israël is, dan is er reden voor alle volken om de Heer te loven. Oké. Okay, Dat is interessant. Maar hij, is, hij is niet alleen goede tieren over Israël, hij is ook goede tieren over jou. Ja. ja, zodra die volken hem gaan loven. Ja, dus zodra ja. jij in hem gaat geloven, dan, ja, ja, dan tuurlijk, sluit, dus de sal, het sluit de psalm op, Kijk, op jou. En, en, en God die zegt ook ergens, de Heer heeft de poorten van Israël lief. Ja, de en, en de Heer zegt, dit is de plaats waar ik wonen wil. God die wil onder mensen wonen. Dat is nu eenmaal zo. Daarom heeft hij in de tijd de tabernakel gemaakt. En daarom hing zijn aanwezigheid als een wolk boven de, temp de tabernakel. En s'nachts als een vuurvlam boven de tabernakel. Mm -hmm. En dat was in de tempel van Salomo. Daarom kwam hij met enorme heiligheid daar in die tempel. En, en de priesters konden niet blijven staan. En Salomo die zakte op zijn knieën. Ja. Vanwege de heerlijkheid van God. God wil in mensen wonen. En daarom, hebben we, het, we hadden het net over het kaartje. Ja. En daarom moeten wij gereinigd worden. Omdat er ook een tempel van God in mijn leven is. Snap je? Ja. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest. God wil bij je wonen. En God wil je leiden, zijn heil geven. Dat is zo ontzettend mooi. Ja, een... maar, God, maar God wil wel in een mooie tempel wonen. <laughs> dat is je ook wel waard. Ja. En, en, en... Maar goed, we hadden het over Jeruzalem. Ja, ja. En, uh, nou. al als je dan nu zegt van: nou, kijk, God wil in Jeruzalem wonen. kan die daar vandaag terecht? Nee, maar wel weet ik, dat staat ook in, uh, in Zachariah 8: Het woord van de Heere der Heerschade, dat is Yahweh Zebaot, geschiedde aldus. Zo zegt de Heere der Heerschade: Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand. In gloeiende ijver ben ik ervoor ontbrand. En in Zachariah hoofdstuk 1, daar staat dit. In vers 14, predik, zo zegt de Heer der Heerscharen. Daar staat proclameer. Hm. Dat moeten we ook proclameren. Ja. Want wij moeten zeggen wat God zegt. Ja. Daar, geeft, daar zit kracht in, want dan spreek je de woorden Gods. En wat proclameren we? Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion een grote ijver ontbrand. Ja, ik vind het altijd zo bijzonder hè, dat, dat, dat God door mensen naar heen... Zijn werk dat, doet. Zijn werk Nou ja, goed dat, dat hij dus inderdaad zegt proclameer. Predik, dat, ja. dat hij dus eigenlijk zegt van... Ja, ik wil het allemaal doen, maar jij moet het gaan vertellen. Ja. Jij moet het uitspreken. Ja. Proclameer dat Jezus ja. Heer is. Is dat zo belangrijk? Dat ja. dat, wat is daar de functie van? Dat is dat de woorden van God moeten klinken over deze aarde. Laat ik een tegenvoorbeeld noemen. Ja. De islam proclameert vijf keer per dag... Allah, uh, Allah Akbar. Ja. Dat is, Allah is groter... En, en, en daardoor krijgt de islam een zekere macht over een gebied, over een land. Door dat proclameren van die naam. Ja, ja. Dus, en, dus, en, dus, dus dat en daarom wij worden wij zeggen... in, in de kerken en in de samenkomsten... en in onze eigen bidstonden en onze gebeden... veel meer te proclameren dat Jezus Heer is. Dat betekent dus dat wat wij zeggen een bepaalde kracht heeft. Woorden hebben een ongelooflijke kracht. Ja. Woorden, door de woorden van God is de wereld stand gekomen. Hij sprak en het is er, en hij geboot en het stond er. Ja. En de heer zei, er is licht, en er was licht. Ja. De, de, de woorden van God. En zo, omdat wij naar Gods beeld geschapen hebben, zijn, hebben ook onze woorden een zekere kracht. Vooral als wij, geleid door de Heilige Geest, Gods woorden spreken. En daarom proclameren we dat ook over Jeruzalem. En daarom zegt de heer, ik heb wachters op de muren van Jeruzalem gezet. Die dag en nacht niet zullen zwijgen. En zullen zeggen en zullen roepen dat de Heer in gloeiende ijver is ontbrand daarover. En zullen bidden: Heer, grondvest Jeruzalem. En stel ja. tot lof op aarde. Laat de Heer geen rust. Dat is dus ook de we... reden waarom wij moeten bidden voor vrede. Ja, de van wij Jeruzalem. laten God geen rust. Ja. En dan zegt de Engel Gabriel: ja. en zegt, uh, Zijn we dan bidden? Ja. Waarover? Over Jeruzalem. Oké, okay, zegt de Heer. Hoe meer ze ervoor bidden, hoe meer ik op ga treden. Ja, ja. En uiteindelijk zal de naam van Jeruzalem zijn. is dus het laatste vers van het boek Ezekiel. Jehovah Shammah. De Here is al daar. De Here is daar. En daarom zullen al die volken naar Jeruzalem trekken om daar Gods wetten te leren. Ja. En, en, en vanuit Jeruzalem zal de aarde weer een paradijs worden. Ja. Maar er gaat eerst natuurlijk nog wat gebeuren. Ja, Want die uh, machten van de wereld, die willen dat niet. Nee. Die verzetten nou, zich we daar We hebben met het al gaan. een beetje over gehad, over de machten. Ja, ja. Nou, ja. Uh, maar wat, op, wat specifiek naar Jeruzalem toe dan? Nou, dan staat er dit in Zacharia 12. Zo zegt de Heer vers 2. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken rondom. Even kijken, waar gaat het om? Om Jeruzalem. Wat mm -hmm. wordt Jeruzalem? Een schaal waardoor ze bedwelmd worden. Dat, dat, dat zien we nu ook bij veel islamitische mensen. Die, die roepen, ik haat over Jeruzalem. Wij gaan Jeruzalem met ons bloed veroveren. Ze zijn helemaal gek geworden van Jeruzalem. Ja. En, en ook andere volken. En ook de Verenigde Naties en het Vaticaan. Ja, terwijl het toch eigenlijk heel raar is dat zo enorm veel uh, Arabische mensen gewoon in Jeruzalem wonen zonder dat er iets aan de hand is. Ja, zo, en, en zonder dat ze een strobreed in de weg gelegd wordt. Ja, en zonder dat ze er, er, elke dag uh, gevochten wordt en weef uh, worden. Ja, dat is zeker wonderlijk. Maar dat wat is... gaat er wel gebeuren? Voor alle volken in het rond. Je moet goed de Bijbel lezen. Mm -hmm. Dat zijn de volken rondom. Ja. Dat is die oorlog. Vermoedelijk is het die oorlog waar we de vorige keer over gehad hebben van Psalm 83. Ja. Want daar staat dat die Arabische volken zeggen wij willen de woonsteden van God in bezit nemen. Zie? En de, de woonsted van God dat is Jeruzalem. Ja. Hier op Aan. Ja, hier Misschien is het goed om nog weer even te, te memoreren dat als we het hebben over de Arabische volken... dat het altijd om de geestelijke machten gaat die daarachter zitten. Ja, ja. ja want... Maar helaas worden het ook, ook om de mensen die daardoor misleid worden. Ja. Dat is een heel tragische situatie. Ja, maar we, we strijden niet tegen vlees en bloed, hè er staat in Efeze. Oké, oké. Misschien goed om, om dat nog even te benadrukken, dat het... Dat het Eigenlijk ook de hele strijd om Jeruzalem gaat maar om één ding. Dat Satan zegt, ik wil Jeruzalem op de hebben. allerhoogste berg gelijk worden ja. aan God. En dus wil ik ook in Jeruzalem, als ja. God zegt, ik wil die dat plek hebben. Dat is heel hebben. interessant wat je zegt. Want dat was de val van Satan. In Jezaja 14 staat het mm -hmm. wat je zegt. Dat Satan zegt, ik wil opstijgen ja. naar, in de hemel. Ja. Naar de hoge berg van God en mij aan God gelijk stellen. Ja. En dat heeft zijn reflectie hier op aarde. Dat de volken... ...Jeruzalem in bezit willen nemen, de berg van God op aarde in bezit willen ja, maar nemen. Maar het is dus een geestelijk gebeuren, alles. Niet alles, want nou, dus komt, er komt een echte oorlog om Jeruzalem. Nee, oké, okay, dat snap ik. Maar in wezen zitten er geestelijke machten ja, achter... ...die tuurlijk. de volkeren gebruiken om tot hun doel te komen. Ja, nou, en dat zijn eerst de volken in het rond. Dat zijn de Arabische volken. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Tegen het Joodse volk. zal ja. het gaan. Nou, dat zal dan natuurlijk voor die volken verkeerd aflopen. Dat mm -hmm. hebben we in Psalm 83 gezien. Wat gaat er dan gebeuren? In die tijd zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Wie gaan ze zich dan mee bemoeien? Alle natiën. Dus niet meer alleen, zoals we in de vorige aflevering hadden, eh, eh, Rusland en nee. eh, Iran. Maar opeens komen dan alle naties. Alle natieën gaan er eraan meedoen. Ja. En, die, en allen die die steen heffen, die proberen dus Jeruzalem in handen te krijgen. Mm -hmm. Zullen zich daar lelijk aan verwonden. En alle volken der aarde zullen zich daartegen verzamelen. En dat gaat, mens inzien, hier gebeuren. Ja. Het, aan het einde van die tijd van de Antichrist, van alle volken die gaan strijden om Jeruzalem. En wat gaat er dan ook gebeuren? Dan gaat er een enorme strijd. En dan zal God in die tijd, in hoofdstuk 12, vers 10, ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitschieten... de geest van genade en van gebeden. Dus dan... Wat betekent dat precies voor nou, mensen die daar niet meer op de hoogte zijn? Ja, dat is heel duidelijk. Uh, het huis van David, dat is nageslacht van David, dat is bekend hmm. in Israël. Ja. Die, die komen van koning David af. Ja. En de inwoners van Jeruzalem, ook logisch, die gaan intens bidden. Er komen enorme bidstonden. Gebeden, gebeden, gebeden. En dan zal er... ...iets enorms gebeuren. Wat zal er dan in deze tijd gebeuren? staat hier... ...zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dat zal toch wat zijn? Op dat, zal moment. zijn. dat zal toch en, wat zijn? En vaak is dat uitgelegd als een soort straf. Jullie zullen nou wel eens zien wie je doorstoken hebt. Ja, dat precies. Ja. Maar we moeten niet beseffen dat twee dingen... ...het eerste is dat in openbaring staat... ...dat alle volken hem ook zullen zien die hem doorstoken hebben. Niet alleen de Joden dus? Niet alleen de Joden. Het tweede is dat wij hem ook doorstoken hebben door onze zonden, mm -hmm. En het derde is... dat dat het enige teken is... waar Israël de Messias aan kan herkennen. Want de duivel zelf... in de persoon van die, die, die, die, die boef van de antichrist... die duivel zelf verschijnt als een engel van het licht. Ja. Die zal vrede brengen, zal machtige wonderen doen... zal grote dingen doen... maar... Wonden in zijn handen en zijn voeten zal hij nooit zal hij hebben. Niet hebben. Want dat, is, dat was de ultieme nederlaag van Satan. Ja. Hij dacht, haha, de spijkers door zijn handen en zijn voeten, hij gaat dood. Ja. Ik heb het gewonnen, dacht Satan. Maar dat kan hij niet kopiëren. En, en, en dat, dat kan hij niet kopiëren en dat, dat wil hij ook niet, dat is een grote ergernis. Ja. En toen ging die Jezus met zijn doorwonden, handen en voeten, ging hij naar het dodenrijk en mm -hmm. zei Satan, kijk eens, ik heb gewonnen. Ik heb ze vrijgekocht. Mooi is dat? Ja. Nou ja, dus, dus dat zullen dat, ze hem zien. Dat, dat staat ons te wachten. En hoe staat het dan te gebeuren? Dan gaat verder in hoofdstuk 14. Ja. En dan staat dit. Vers 2. Dan staat het weer. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem... ten strijde vergaderen. Dus alle volken zullen je naar Jeruzalem komen. De stad zal genomen worden. Het is al ernstig. De huizen zullen worden gepl geplunderd... en de vrouwen geschonden. Ja, maar... Dus aanvankelijk zullen die machten zal het net lijken alsof God Als verliest. Ja, en alsof ja. God verliest. En alsof God het verliest. Wat zal er dan gebeuren? Maar dat is toch ook een rare gewaarwording. Ja. God want, laat de volken vrij verkomen. Ja, want, maar dat heeft hij natuurlijk al door de eeuwen heen steeds gedaan. Ja. En, en? Dan, dan zou je denken van nou, nou zijn we op een punt van we hebben een hoop ellende gezien we zijn eindelijk in ons land en dan uh, krijgen we uh, dat eindelijk weer. we hebben eindelijk een beetje vrede ja, gehad ja. enzovoort en, en, en dan alsnog worden ze. Ja. ja. Dan, en dan gebeurt het, dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger streed ten dagen van de oorlog. Zijn voeten zullen op die dagen staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostkant. En met andere woorden, dan zal de Jezus komen. Ja. En hij zal, zoals hij tegen zijn discipelen zei, toen hij naar de hemel ging, toen ging hij daar en de discipelen zaten te kijken, te kijken, te kijken. Toen komen die engelen en die zeiden... Die Jezus zal op dezelfde wijze weer terugkomen. Zij ja. dus hij zal weer op de Olijfberg terugkomen. Ja. En dan zal die op het Witte Paard, staat in openbaring 19... zal die Jeruzalem binnentrekken en Jeruzalem bevrijden. Ja, dat is wel apart van die Olijfberg, dat is gewoon een heel Arabisch gebied. Dat, ja, dat klopt, maar het zal daar wel gebeuren. Ja. En die Olijfberg die zal zelf door midden splijten. En, uh, en dan zal, staat in het laatste van vers 5... En de Heerde mijn God zal komen en alle heiligen met hem... Dus dan zal dus eindelijk het vrede rijk aanbreken. Maar die... en, en alle heiligen met hem, dat is de gemeente? Dat is de gemeente die... en de engelen. En de, engelen. de heilige engelen, ja. ja. komen ja. ook mee. Ja. Maar dat, zal, dat beleg van Jeruzalem zal naar mijn gevoel drieënhalf en een half jaar duren. En dat zijn deze drie en een half jaar. Okay. De, en er ja. staat ook uitvoeren staat dat geschreven in openbaring ja. hoe dat zal lopen. En dat het drieënhalf en een half jaar zal zijn. En in Jeruzalem zullen daar twee getuigen zijn van de Heer... die machtige wonderen doen, die zich tegen die antichrist verzetten. De meest wonderlijke dingen zullen gaan gebeuren. Ja, en daar, daar, daar zullen wij niet bij zijn. We zullen het van de afstand meemaken. Of niet? <laughs> ja, ja, Maar ja, Dat is dan natuurlijk weer waar we de vorige keer over hebben gehad. Ja. Zal die opname van de gemeente hier plaatsvinden? Ja, precies. Ja. Uh, uh, zal die opname van de gemeente halverwege plaatsvinden? Ja. Dat is het moment dat de antichrist in die tempel gaat zitten. Ja. Ja. Of zal die hier ergens tussenin plaatsvinden? Als de toorn begint. Of zullen we hem tegemoet gaan? De heer die komt eraan en wij gaan hem tegemoet. Zo, zie je wel? Ja. En dan zullen we in één oogwenk van de tijd wij, uh, veranderd worden. Ik moet zeggen, alle drie, vierde theorieën hebben iets. Ja. Maar ik weet het echt niet. Nee. Ik heb okay, wel een vermoeden, maar vermoeden. dat laat ik aan de intelligente <laughs> kijken, laat ik dat nee, over. Precies. Die moeten zelf dan de er maar op bestuderen. Jan, um, voordat er zometeen de tijd alweer uh, over is, zijn er nog hele specifieke belangrijke zaken die wij rondom Jeruzalem nu nog moeten behandelen? Hebben ja. We, of hebben we alles gehad? Ja, dus uh, belangrijk is natuurlijk de herbouw van de nieuwe tempel. Ja, maar hoe ver is het daarmee? Um, nou, zodra die moslimheiligdommen verdwenen zijn... ...dan kunnen ze beginnen met de bouw van de nieuwe tempel. Uh, andere theorieën zeggen dat ja, de tempel... Ja, dan zeg je dus nogal wat. Ja. Zodra de moslim. verdwenen... Ja, ja, nou, ik moet verdwenen. je zeggen, ik hoop dat de heren daar een wonder voor doet. De heren heeft toch legioenen... Ja, ja, we hebben dat de vorige aflevering natuurlijk over gehad. Ja, die heeft legioenen engelen genoeg... Ja. En laat die legioen Engelen nou maar die, die, die Al-Aqsa moskee oppakken. Ja. En de andere legioen die uh, oh. grote Omar moskee, die, die gouden koepel. Ja. En ze door de lucht heen, ik bel CNN wel op. Of jij mag ook komen met de camera om ja, ja, dat te bekijken. Ik, ik, ik stuur wel een ploeg. Jij stuurt een ploeg. <laughs> en laat ze dat spul daar maar in, in Mekka ergens neerzetten. Ja. Hier, maar dat is flauw ja, natuurlijk, ja. maar het, het zal wel gebeuren. En in ieder geval is zeker dat dat eerst weg moet, want zij, zij blokkeren... De, de, de tempelbouw. En dus daar met. is het ook ervoor neergezet natuurlijk door de vijand van God. Ja. Om, om het niet meer mogelijk te maken, is dat dezelfde reden waarom die, die ene poort uh, ja. dicht, dicht zit? De, de, de Oostpoort, ja. waardoor volgens Ezekiel de, de Messias binnen zal binnen... rijden. Als hij op de Olijfberg ja. komt, dat geloven de Joden ja. ook, ja, ja, ja. en dan komt hij op de Oostpoort. En die Oostpoort ja, want die hebben... poort zit tegenover de Olijfberg. Ja, ja. ja, en die hebben ze daarvoor dicht gemetseld. Ja. Ze hebben daar zelfs een begraafplaats, een islamitische begraafplaats. Voor, Daarvoor, ja. ja. Waarom? Omdat ze weten dat de koning, de Messias, zal ook priester zijn. Ja. En een priester mag zich niet verontreinigen aan een begraafplaats, aan lijken. Dus dan hopen ze zo die Messias tegen te houden. Ja, maar die poort moet dus ook open gaan, net zo goed als er een tempo moet ja, komen. Ja, maar dat zal voor de Heer Jezus een klein kunstje zijn, ja, denk ik. Ook, ja. ja, dat zal ja. niet moeilijk zijn. Ja. Nou, in die verwachting leven wij en in die hoop leven wij dat God tot zijn doel komt met zijn volk Israël. Ja. En dat God ook tot zijn doel komt met de gemeente, met ons allemaal. Ja. En dat wij daarin strijden. Het gaat niet alleen om, om onze zaligheid en onze heiligheid, maar het gaat om, om, om Gods plan... Om deze aarde te verlossen. Maar ook de genade van God toch? En om, om de, de geduld de, van God. Het, het en geduld, de genade. de genade voor. Ja. Oh, hij zegt uh, ja, dat hij de wereld zo lief heeft. en eigenlijk ieder mens die daarin woont. dat hij ja, ja. Uh, zijn zoon gestuurd heeft naar deze wereld. om. de mensen om, te verlossen. te verlossen en, en genadig te zijn. Ja, ja. En dat is het verdrietige. Ook in deze verschrikkelijke periode. waarin die oordelen van. en die rampen van openbaring plaats zullen vinden. Dus in deze periode. Hm? Dan staat er twee keer in de Bijbel en toch bekeerden de mensen ja, zich. Ja precies, het verbaast me ook zo, het en, steeds zo als ik dat lees. Dan denk ik van, wat moet er dan nog meer gebeuren, willen de mensen hun ja, ja. ogen geopend krijgen. Want kijk, rampen dat zijn niet Gods oordelen, maar dat zijn eerder Gods waarschuwing. Ja. En, en, en wij kunnen niet anders dan met enorm veel kracht het evangelie verkondigen. Laten zien dat, dat, dat God een redder is. Dat God een genezer is, dat God een helper is, een bevrijder is. En dat hij en, en, en niets dat... liever wil dan dat mensen kiezen ja. om ja. in de eeuwigheid bij hem te zijn. Ja, maar ook, ook al op deze aarde ja, een ja, leven natuurlijk. hebben ja. van, van, van vrede met God, vrede met elkaar, rust. Ja. Niet op deze aarde. Dat, dat wil God, ja. dat is het enige wat hij wil. God wil niet dat een zon daar een mens verloren gaat, maar hij wil dat ze behouden worden. Ja. Dat is ontzettend belangrijk. Dat is zijn, eigenlijk zijn eerste object, ja, ja, objectief. Maar ja, we zien wel dat Gods plan uh, snel naar een einde loopt. Ja. Het gaat allemaal ongelooflijk snel. Jij ja. vind... zegt zelf in Matthäus 24 dat wij moeten letten op de tekenen der tijd. En ja. dan hoort Jeruzalem daar natuurlijk ook. Dat is dus een heel van heel de belangrijke erg... tekenen der tijden. In... En Israël, en, en er zijn nog veel meer tekenen ja. der tijden, zijn er die, die erop duiden dat het, dat het allemaal razendsnel gaat. Ja, ja want zelfs uh, de, de, de weersgesteldheid wordt erbij gehaald. En oh ja, onder er andere. Er zijn natuurlijk ja. heel veel dingen die veranderen ten opzichte van, uh, met een grote snelheid ook. Ja, ja. Uh, ja. Dus wij moeten alert zijn, wij moeten wakker zijn. Ja, wij moeten daar wakker op zijn, ja. ja. En ook zeggen, kom Heer Jezus, kom spoedig. Want dat is toch het allerbeste? Ja. Dan worden er geen kindertjes meer geprostitueerd. Dan worden in Afrika is de honger voorbij en al die oorlogen zijn voorbij. Dat is het beste voor de hele wereld als er ja. in Jezus komt. Ja. Dat is het beste ook voor mij en voor jou als hij in ons leven komt. Ja. Alles draait in het hele heelal om het komen van de Messias. Ja. In het micro heelal van mijn leven. En in het maximum helaal van de zonnestelsels en de sterrenstelsels. En in, in Israël, alles draait om het komen van de Messias. Ja. Ja. Nou, mooi einde van deze aflevering over Jeruzalem. Tijd zit erop. Ik wil u bedanken voor het kijken naar Eindtijd en Profetie Deze aflevering over Jeruzalem. Heeft u vragen, u kunt ons mailen. En wij proberen dan uw antwoord te geven. Graag tot de volgende aflevering van Eindtijd en Profetie.